Zes uur. Dit is Evel de Jong met het NOS-shooter tegen het gedachtegoed... van de nieuwe Amerikaanse president Trump. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn een half miljoen betogers. Ook in Den Haag en Amsterdam waren demonstraties. In Amsterdam liepen zo'n 3000 demonstranten mee... in de zogenoemde Women's March, van wie een derde overigens man was. De bij elkaar meer dan 600 anti-Trump demonstraties... zijn mede georganiseerd door Amnesty International... Behalve voor vrouwenrechten wordt er ook betoogd... voor de rechten van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. In de Iraakse stad Tikrit is een massagraf ontdekt... bij een paleis van oud-president Saddam Hussein. In het graf liggen vermoedelijk resten van 89 militairen... die in 2014 door IS zijn vermoord. Bijna twee jaar geleden heroverde het Iraakse leger de stad... op de terreurgroep. Toen werden op hetzelfde terrein massagraven gevonden... met de resten van honderden militairen. De Italiaanse politie doet onderzoek naar de oorzaak van het busongeluk vanochtend bij de stad Verona. 16 mensen kwamen daarbij om het leven. 26 inzittenden raakten gewond. In de bus zaten leerlingen van een gymnasium uit Budapest. Bij Verona raakte de touringcar van de weg, botste tegen een viaduct en vloog in brand. Plannen van de KNVB om het jeugdvoetbal te vernieuwen gaan definitief door. Kinderen van 7 tot 12 jaar spelen vanaf volgend seizoen op kleinere veldjes en in kleinere teams. Verder spelen de twee jongste groepen zonder keeper en met de kleinste doeltjes. Ingooien wordt in dribbelen en scheidsrechters worden spelbegeleiders die het spel voor kinderen in goede banen leiden. Volgens de KNVB maakt dat het voetballen leuker omdat kinderen vaker aan de bal komen en ontwikkelen de voetballers zich daardoor beter. Het weer vanavond en vannacht overal helder. In het noorden is er kans op mist en gladheid. Minima tussen min 3 graden in het noorden en min 8 in het zuiden. Morgen op sommige plaatsen eerst mist. Verder zonnig en droog bij een graad of 3. Dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Hij die zoveel van me houdt. Dan bleef ik bij je. Dan werden we samen uit. Wij uh, entertainen het uh, voor jou. Ja. Zo hebben we dus ook een uh, gast. U heeft hem uh, net al kunnen horen. Hallo. Stef horen? Jawel. Ja. Hey Stef. wat het is koud hè buiten. Ja, de, behoorlijk ja. Zeker op scooter moet ik zeggen. Doet hij het weer? <laughs> hij doet het weer gelukkig. gelukkig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Zeg ik. Als er fout gaat, dan gaat het meestal goed fouten. Ja, dan gaat alles fout op een dag. Maar goed. We zijn er in ieder geval. En uh, ja, we gaan het eventjes uh, over uh, jouw uh, single hebben. En eh, de bom is geborsten. Het is over en Oeh, uit. Ja, nou ja. <Tác nearby> <mogelijk> zo erg. <mogelijk> ja, ja, ja. Nou, ja. Ja, toch niet uh, echt in het privéleven, neem ik aan. Of... Nee, het, het is natuurlijk wel eens gebeurd, maar het is niet ja. zo geschreven dat het vorige week gebeurd is. Nou ja, oké. Okay. Dus het is niet, uh, nummer is niet gemaakt aan de hand van... Nee, het is niet zo dat we rond, uh, rond de tafel zaten en uh, wat is er gebeurd en... Uh, dat we het zo geschreven hebben. Maar okay. Het is een liedje en ik denk wel dat, uh, dat heel veel mensen zich erin uh, kunnen herkennen. Ik vind dat wel belangrijk ja, in een liedje. Ja, nou, dat sowieso. Uh, ja. Hoe, hoe, hoe is het eigenlijk het idee ontstaan? Van de single of het single? Ja, van de single. Ja. Van de single, ja. Ik, uh, met de tekstschrijver Bram Koning uh, zaten we rond de tafel van wat gaan we doen? Welke kant gaan we op? Gaan we een feestliedje maken? Gaan we een mooi liedje maken? Ik hou zelf van de mooie liedjes, een beetje de, de belletkant. Ik vind ja. dat uh, bij mij passen. En uh, zo uh, ben ik weggegaan en uh, een maand later uh, belde hij me op van... Uh, kom even langs, want ik heb een tekst voor je klaar. En toen kwam dit voor, voor mijn neus te liggen en uh, toen zei ik gelijk... ja, dat wordt hem. Oké. Okay. Ja, een de koning, ja, dat kennen we allemaal, denk ik wel een beetje. De Nederlandstalige uh, uh, muziek. Uh, ja, hoe ben je eigenlijk ooit begonnen met zingen... Ik zing al zo mijn hele leven al, maar ik denk dat iedereen dat doet uh, als je van zing houdt. Ook al. Kun je ja. zingen, kun je niet zingen. Ik denk dat iedereen al zingt met zo'n uh, zo echo microfoon van de, van de ja, Toy is vandaan. Ja, ja, ja, ja. En um, ja, daar was ik een jaar of vijftien en dan deed ik mee op vakanties met die karaoke dingetjes, weet je wel. En uh, op mijn 18 kocht ik me eerst uh, mijn eigen geluidset. Toen begonnen de, de betaalde klussen binnen te ja, je komen. Had, je had ook nog zo'n zo'n setje Nee, dat je, was wel maar... echt professioneel. Het was echt een, een set voor, uh, voor nee, maar op dat pad de, te gaan. toen je ooit begon bedoel ik. Ja, ja die stond thuis ja, waar ik nou, de zo, buren nee. helemaal net gek van werden. Ja. En vanaf nee. mijn achttien is het een beetje serieus gaan worden. En okay. uh, ja, mijn stem is gaan ontwikkelen. en uh, Hij is nu zo ontwikkeld dat ik nu denk van nu is het tijd voor een uh, eigen single. Ik denk dat het uh, ook tijd is om hem uh, eventjes tegen horen te brengen. Leuk. Dat gaan we maar doen. De bom is gebarsten, Stef Horn. Maar wat is er echt gebeurd? Had jij toen al iemand anders? Loog je mij? Volgens mij Stef Oké. Hij is inderdaad uh, ja, een lekkere bellet, moet ik zeggen. Dank je wel. Even kijken. Ja. Heb je nog meer op de plank eigenlijk? Nee, nog niet. We nog zijn niet wel meer. bezig. Uh, uitgangspunt is uh, eind maart, begin april. Als het allemaal lukt, uh, dat is wat anders. Maar uh, dat is wel uh, het volgende idee. We gaan, uh, we gaan door. En... Ga je, ga je werken naar een, een album? Of, of ga je werken ja, naar, ja, naar gewoon singles? Nee, we gaan uh, op een gegeven moment uh, wel een album maken. Maar we beginnen wel met een aantal singles natuurlijk. Want ja. anders krijg je natuurlijk nooit een album vol. Um, nou, je hebt nog wel een aantal nodig natuurlijk. Ja, absoluut. En dan, uh, en dan natuurlijk wat liedjes om de album aan te vullen. Uh, ik ga proberen drie singles dit jaar uit te brengen. En dan uh, proberen we zo een eigen repertoire uh, te bouwen. Oké, okay, en de... De nummers ga je tussendoor opnemen voor een, voor een album of... Uh, nee, die, als we echt een album gaan maken, dan, dan wordt dat daarna geschreven en dan dus, dus, uh, wordt er een gezamenlijke album gemaakt. Dan praten we over een, nou ja, een kleine anderhalf jaar verder. Ja, en die, die gesprekken zijn er ook eigenlijk nog niet, omdat we echt nu de, de focus leggen op de, op de singles uh, die er nu aan gaan komen. Nou maar ja, ik, ik weet dat het heel snel kan gaan. Ja, staan. dat dus is wel, dat, uh, ja. Ja, ik, ik, ik zou ook natuurlijk nog een keer willen draaien. Maar ja, dat... moet gewoon doen. <laughs> straks. Nee, maar we draaien hem straks zeker nog een, een keertje. Dat gaan we zeker doen. En, uh, ja, nu... Uh, ik denk dat we nu een plaatje maar van Hazes gaan draaien. Altijd lekker. die Hazes, je die ook? Heb je geen andere Hazes? Ja, die heb ik ook nog. Een junior. Een senior. Lekker. Ja, <laughs> we kennen alle kanten op. Deze is in ieder geval Verstelling Hazes. Ja, de broer van André Hazes natuurlijk. Neef. Of, nee, volle ja, of nee. neef. Volle ja, neef. Volle neef. Ja. Oké. Okay. <laughs> jij zegt het. <laughs> Je bent van alles. a En uh, ja. Mij net verteld, een volle neef. Ja, dat klopt. Ja, hij is er nog steeds, Stef Horten. Hier bij ZFM Entertainers voor YouTube, die 106.9, 104.5 op de kamer. En natuurlijk uh, ja, op uh, TV-tekst. Uh, hier in Zandvoort. Dus uh, 24 uur per dag. Stef. Jawel. Mensen kunnen jou boeken, neem ik aan. Ja, absoluut. Lijkt me ja. leuk, gezellig. Ja, lijkt mij ook leuk. Hè? Ja, geen nee. <laughs> Via mijn hey. website, die is, uh, momenteel uh, wordt eraan gewerkt. Die wordt helemaal uh, verfrist. Ziet er leuk uit, ik heb een stukje gezien. Uh, dus ze kunnen me nu bereiken via mijn Facebookpagina, op Stef Horren. En daar kun je van alles vinden: waar ik sta, wat ik doe, wat ik heb gezongen, waar dit en dat. Twitter? Sorry? Twitter? Twitter nog niet? Niet. Nee, want ik heb zoveel. Dat, ik heb de hele dag die telefoon in mijn hand. En ik ben al niet zo van die telefoon. Dus ik <lacht> maar het moet, hè? Het moet uh, tegenwoordig. Dat is, tegenwoordig moderne tijd, hè? Ja. Ja, en uh, voor, de, uh, voor de rest social media, uh, Instagram... Um, uh, uh, Instagram uh, en Snapchat uh, zit ik op. Snapchat, ja. Ja, daar snap ik nog steeds geen bal van. Nee, nee. Ja, nee. Behalve dan die gekke fouten die je kan snap, maken. Maar... Snap er niks van chat. <laughs> nee. <laughs> hey, ja, ik, uh, ik zeg het al, uh, ja. We hebben eigenlijk niet zo heel veel tijd. Uh, je wilde eigenlijk zo uh, weggaan natuurlijk. Dus, uh, ik hoop dat je scooter weer start straks. Nou, ja, dat hoop ik ook eigenlijk... <laughs> Niet te vloek terop leggen. <laughs> hey, uh, ja, ik vroeg net, uh, had je nog voorkeur? Uh, ja, uh, er kwam uh, de laatste nieuwe van André Hazes uh, junior uit. Dat was, uh, ja. Ik weet niet of het jouw voorkeur of dat het van je zus was. Maar... Mijn zuster die zit ook niet uh, aan de tafel. Die, uh, <laughs> die vond het een leuk liedje. Ja, nou, dan gaan we hem zeker draaien. Super. toch? Super. Ik hou alles uit het leven. André Hazes junior. Met mijn handen in mijn haar.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 I don't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 Dan, ik haal alles uit het leven. André Hazes junior. En uh, ja, we hadden het er net al eventjes uh, over, uh, Stef. Ja, je bent een beetje allround, hè? Klopt. Ja. Ja, een beetje veelzijdig. hè? Ja, nou, de, daarom vroeg ik ook van... Uh, ja, uh, zing je alleen Nederlandstalig, maar... Nee, op, uh, op de optredens uh, komt alles voorbij. Echt uh, allround, Engelstalig, Nederlandstalig, uh, Chinees. Maar dat ben ik nog een beetje aan het oefenen. Ja, dat, dat, dat is vrij dat makkelijk. Is niet zo uh, vri Vrij makkelijk moet ik zeggen. <laughs> <laughs> je neemt gewoon de lijst voor je met uh, 35, 36. Ja, van de Acta Vita. <laughs> Ja, nee, maar het repertoire wat we, wat we gaan maken en wat eraan gekomen, dat is echt alleen maar uh, Nederlandstalig. En okay. dat is echt, uh, ja, Nederlands. Ja, en dan... Uh... Engelstalig praat je dus over nummers inderdaad van Elvis Presley. Komt er voorbij, ja. Tom Jones ook. Engelbert Humperdinck. Dat soort genres. Michael Dublé. Michael Dublé, ja. dat is een beetje allemaal. Mooie Engelstalige liedjes. Ja, Een beetje Frank Sinatra ook. Ja, hou ik ook van. Komt er tussendoor. Niet dat ik dat de hele avond zing natuurlijk, want het is ook een saaie boel. maar. ja. Af en toe een lekker mooi oude gouden erdoorheen. Ja, Dat is mooi. Hey, uh, even kijken, ja, we hadden het net eventjes over Brom de Koning, nummer. Maar ik, ik, ik kan hem niet 1, 2, 3 even Als even jij vinden. voorbij loopt, heet het. Ja, ga ik zo even voor je zoeken. Super. Dan gaan we nu eens eventjes een plaatje draaien van Bouke en I Cry. Ken je die? Jazeker. Ja, hey.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 tears we cry For all are still growing Keeping our dreams alive Just come and hold me tight, be mine tonight Feel the love I have inside As time goes by As it flies it passes by for you and i i cry where that Bram ge gevonden? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wat leuk. Dat <laughs> zal hij gaaf vinden. Hey, ja, We gaan uh, eigenlijk een klein beetje afsluiten, want je wilde weg natuurlijk uh, rond deze tijd. Er uh, nou ja, uh, staan nog meer op het programma. Ja, zo is het. Uh, zo, dadelijk nog eventjes uh, bellen met uh, ja, Wendy die Laat en uh, Frank Smeekers. Dus uh, ja, we hebben nog een vol programma en, uh, in een vol half uur. Dus uh, ja, bij deze in ieder geval uh, toch bedankt voor uh, de komst uh, naar de studio. En uh, de volgende keer doen we het gewoon een keertje over. Gezellig. En uh, dan trekken we er iets meer tijd voor uit. Super. Toch? En dan, uh, dan hoop ik natuurlijk op een nieuwe zin. Een nieuwe zin. Ja, zeker ja, ja, ja. weten. Of zou ik weer met de Bommersgebast te komen? <laughs> nou ja, die draaien we ondertussen dan ook. Natuurlijk. Hey, uh, ja, natuurlijk. Ik zou zeggen in ieder geval uh, ja, alsnog bedankt. En uh, ja, graag tot de volgende keer. Jullie bedankt. Hele fijne avond. Hele fijne avond en uh, een goed weekend. En uh, we gaan natuurlijk draaien. Als jij, okay. hey, hey. Als jij voorbij loopt. is alles anders. Jij voorbij loopt, staat al stil. koningin als jij voorbij loopt. En uh, ja, zo direct gaan we contact maken met uh, ja, Frank Smeekens. Ja, dat gaan we doen. En uh, ja, daarnet uh, hier aanwezig in de studio, Stef Hoorn. En uh, ja, over zijn uh, laatste nieuwe single, uh, De Bom is Gebarsten. En natuurlijk uh, ja, zou ik zeggen, Stef en zus natuurlijk. Ja, fijne, ter fijne terugreis. Ik kan niet eens meer praten. Fijne terugreis en uh, een goed weekend nog. En uh, als jullie nog zitten te luisteren in de auto. We gaan een plaatje draaien van uh, Yves Berens. Uh, tot die tijd. Uh, en dan uh, gaan we eventjes contacten met uh, Frank Smekens. Was je een droom, of was je... Ja, uh, dat was die dan. Yves Behrensen. En haat uh, het over een droomvrouw. Ja, deze zanger uit, uh, uit Zandvoort. En uh, ja, zoals beloofd gaan we dus iemand in de uitzending halen. En dat is uh, Frank Smekens. Frank, een hele goede avond. Hallo. Goedenavond. Hallo, hey, hallo. goede avond. <laughs> hey. Hey, hey. hey uh, Frank. Alles goed, jongens daar? Ja, prima. Ja, maar jou ook? Ja, zeker wel, zeker ja. wel. Ik hey. zie nog lekker, lekker vries weer, hè, hier uh, in Brabant. Ja, nou ja, het, het is hier ook uh, toch wel aardig, uh, aardig aan de frisse kant moet ik zeggen hier uh, langs de kust. Ja. Dus uh, <laughs> nou, dat zo. Nou, dat komt goed. Hè? Ja, toch. Hey Frank, um, ja. Ja. laten we één zijn. Laten we één zijn. Laten ja. we één zijn. Dat is uh, een mooie kreet vind ik. <laughs> ja, hey? de, de, de ik titel, thema is ook de titel van jouw uh, jouw laatste single. Inderdaad, inderdaad. En die is uh, wanneer, wanneer heb je die uitgebracht eigenlijk? Die single die is uh, nu uit, uh, even kijken, eind oktober is die uitgekomen officieel. Oh, okay. Dus we zijn al een paar maanden verder nu, maar goed, die ja. kan nog net. Uh, de single loopt meestal zo'n drie maanden mee. Dus uh, januari kan er allemaal nog net, hè. Dan, uh, nou ja, ik Dan sluiten we het hoofdstuk weer een beetje af. En trouwens, ja, hij draait zo lang mee als, als, als, de, als de radio's het leuk vinden om te draaien. Ik wou net zeggen. Nee, uh, ook zo. Nee, maar ik wil zeggen, de promotie uh, op zich die, uh, is een drie maanden meestal. Ja. Dus, maar nee, nee het, is, het, is, het is in oktober uitgekomen met de single en hij uh, was het overal goed opgepakt, dus daar ben ik ook blij mee. Je zit overal lekker in de playlisten en uh, ik ben ook wel, op een paar goede reacties op de plaat ook weer. Ja toch? Ja, ja zeker ja. wel. Nou ja, ik, ik bedoel, ik, ik heb natuurlijk, ik volg je wel een postje natuurlijk, ja. ik hoor hier en daar wel eens wat singles voorbij komen. Dat wou ik zeggen, je, je ja. helpt er heel veel natuurlijk hè. Ja, ja, ja. ja. En iedereen, zeg altijd, iedereen doet zijn best en iedereen probeert het altijd iets leuks te maken. Voor, eh, Waarvan zijn gevoel zegt van nou, zijn of haar gevoel zegt van dit is wel iets voor mij, dit is een goed liedje. Ja, god, dat heb ik natuurlijk ook. Maar ja, je moet altijd maar afwachten wat het publiek zegt en wat de radio's ervan vinden. Want ja, ja. dat zijn er eigenlijk, uiteindelijk de bepalers natuurlijk. Hè? Ja, ja, dat, ja, die moeten het tenslotte tegen horen brengen. En, uh, ja. Juist. Nou, je, weet, uh, je weet zelf hoe het werkt en als, ja. uh, als ze het niks vinden, ja, dan draaien ze niks ook. Nee, dat mag het minder. Maar goed, deze draait lekker mee. En het is gewoon, ik vind het toch wel een heel positieve plaat en een positieve vibe zit erin. Een lekker vrolijk deuntje. En uh, ja, de tekst hebben we deze keer een keer uh, uh, anders ingestoken dan, dan normaal. Normaal dan zien we wat, wat, wat, ja, moet ik zeggen. Uh, ja, dat we hadden het er meer over, over dansen, over feest, over gezelligheid, over, over dat soort dingen. En nu hebben we een klein beetje een boodschap in het uh, liedje gebracht. Ja. Om een te maken die een klein beetje over deze tijd gaat, zeg maar. Ja. Zo van jongens, laten we wat meer één zijn op deze mooie wereld waar we wonen. Als ik het zelfs een dag kon bepalen, hè, dan zou ik het wel anders doen. Dan ook, hè? Dan snap je? Dus ja. Ja, dat, dat soort dingen. is gewoon in de, in de volksmond, wel verteld in de volksmond, maar dan toch uh, ja, een klein beetje een boodschap erin. Ja, hey Frank, wanneer, wanneer ben jij eigenlijk begonnen met zingen? Want uh, ja, ik, ik heb ja. hier Zonzeestrand uh, uit 2006 uh, wat is het? Zes geloof ik. Zes, ja 60 jaar klopt. Ja. Nou ik ben begonnen met zingen in uh, nou dus even denken. Ik denk in uh, 1997 denk ik zo, 98, echt. Ah, okay. ja. uh, maar een paar jaar later, dus nou ik denk wel eerder trouwens, ik denk in 95 al. Want in 2000, uh, toen heb ik mijn eerste plaat gemaakt. Mijn eerste stil kleine dingen is, uh, is toen uitgekomen. Oké, okay, want jij hebt ja, één, maar. Uh, één dubbel, uh, dubbel album, hè? Ik heb ook een dubbelaartje uitgebracht ja. Ik heb intussen nou drie of vier, uh, vier, albums, hè, zeg maar. En waarvan ook één dubbelaag heb ik eerst een dubbel album gemaakt met allemaal liedjes die ik, uh, die ik destijds gemaakt heb. En waarvan ik, ik vond dat ik te weinig aandacht had, die heb ik op een dubbelsteetje ja. laten zetten. Ja, die was dat toen was... op uh, even kijken, in 2010. Ja, dat is 2010 geweest, inderdaad, ja. Samen met de single dan zijn kerst bij mij die toen ook onlangs die jaar uitgekomen is en ja goed vanaf dat moment eigenlijk vanaf 2010 is het toch wel wat, wat beter, een betere richting gaan moet ik zeggen de promoties ja. waren toen allemaal goed ja, via score promoties van jullie ook je platen van krijgen via Dennis dan uh, mijn mijn geval dan ja. En uh, ja, de, de, dat wordt allemaal goed uitgezet. En uh, intussen zijn we zeven jaar verder bijna. Hè? Dus uh, ja, die, die know-how hebben we al een beetje opgebouwd, hè? ook bij de stations. Uh, ze beginnen jullie wel te kennen, toch? Hè? Ja, nou, ja, ja de, degene die de Nederlandse aan de muziek houden, die, uh, nou, die moet je die vast ja, zeker wel kennen. Die hebben we zeker wel een keer van ja, mij horen ja. of zien komen. Dus ook zo. Kijk, we zijn allemaal nog geen toppers natuurlijk. We hebben nog, ik heb nog niet echt een, een hit gescoord. Maar het, ik heb wel liedjes die leuk meedraaien. Kijk, ja, het, ja het, toch toch wel goed. Dus uh, ja, hopen we dan wel nog een keer een liedje bij zitten een keer iets meer doet dan e, ja, ja nou, inderdaad ja maar dat hoop uh, dat u hoop, hoop iedere zanger, uh, zanger ja, is dat natuurlijk iedere zanger, kijk eh, ja dat, dat moet je gewoon uh, een marzeltje hebben echt uh, ja dat is ik zo is ik zo nee nou, moet gewoon, uh, kun je gewoon niet forceren ja, als je, nou, je dat kon bepalen dan weet iedereen het wel natuurlijk hè nou, het slaat aan of het slaat niet aan hè zo, Mijn, zo werkt het inderdaad ja hé hey, Frank waar kunnen ze jou vinden eventueel voor boeken en uh, Facebook, uh, social media, zo, heb zo, je een eigen, zo, eigen zo, site ja, ja, ik ben natuurlijk op de social media-sites... ben ik ook altijd te vinden. Facebook, Twitter. Um, we zitten natuurlijk ook uh, op YouTube... met onze clipjes allemaal, veelvuldig. Als je ja. Frank in toets dan kom je van alles tegen. Ik heb nog een website... www.franksmekers.nl Die moet nog wel wat bijgewerkt worden over... Dus, maar... ja, is, is er ook een DVD van of zo? Dat zei je? Is er ook een DVD van? Van, van dergelijke clips van jou? Oh ja, er is er wel een DVD'tje van. Ja, maar die zijn volgens mij niet meer aan omlopen. Er zijn toen oh, okay. ook, uh, tien, jaar, tien jaar geleden... in 2006... Zijn die toen allemaal een keer gemaakt door de plaatmaatschappij H.J.D.N destijds nog en ja, daar ja, waren een aantal oplagers van en ja, die, ik heb er zelf wel een paar thuis liggen, maar dat zijn allemaal wat oudere clipjes, allemaal wat oudere liedjes, dus uh, ik heb nu allemaal, uh, allemaal nieuwe liedjes uh, of, gemaakt de laatste jaren, daar zijn ook allemaal clipjes van. En ja. Uh, ja goed, ik kan ze als ik wil allemaal op een dvd'tje zetten, dan heb ik weer een, uh, een album vol. Ja toch? Nou ja, in een nieuw jasje gegoten, misschien. Ja, dat kan ook nog. Maar ja, goed, dat album is net uh, klaar. En er staan allemaal singles op die de laatste zes jaar gemaakt ook ja. En ook wat nieuwe tracks. Maar uh, ja, goed, uh, die clips zijn er gewoon weet je niet. Dus iemand zullen zien en horen, kan altijd via YouTube. Ja. En overal de download sites ook, uh, Spotify, iTunes. Overal sta ik kussen. Dus dat is wel belangrijk. Daar ben ik wel blij mee. Ja, toch? Ja, daarom is me er wat er binnen. Ik, ik, ik heb wat dergelijke videoclips gezien, dus... Uh, dus, dus, dus vandaar, schoon me iets binnen okay. over een dvd, maar... Ja klopt, nee, die is, ooit, is ooit wel gekomen. Ja, er was toen zo'n serie, uh, een sterrenparade geloof ik, bij dit plaatwaartsplein destijds. En, ja god, die hebben toen van iedereen al artiesten heel veel dvd's gemaakt ook. En, uh, ja, dat was op zich wel leuk natuurlijk, maar ja. ik weet niet of het tegenwoordig nog zo werkt. Want je weet zelf, iedereen kan op de telefoon, overal kunnen ze, kunnen ze clipjes kijken. Niemand, niemand pakt meer een cd van dvd in zijn hand zo, tegenwoordig. Ja, dat is uh, wel, ja, ja een... dat, eigenlijk ja. vind ik dat wel jammer. Ja. Ja, dat is ook zo, maar ja, je gaat ook geen geld uitgeven aan dingen die. dat wordt geen haalbare kaarten, snap je? Dus uh, nee. dat is me zo zonde, natuurlijk. Dus, uh, ja, nou ja, ja ik, en... ik koop nog steeds dvd's. Dus. Oké, okay. <laughs> okay. right ah. Ja, ja. Even, nou ja, rondom, als ik rondomheen kijk, zijn er nog zat mensen die toch wel dvd's kopen. Dus, Oké, okay, ja, ja. er zijn er inderdaad nog wel een aantal. Maar ik zeg allemaal, iedereen kan voetaan zomaar uh, op de tv, de smart tv's, alles oproepen wat je wil, weet je niet. Dus ja, ja je hoeft, nu hoeft, nu hoeft niet eens een dvd'tje of een cd'tje meer in, uh, in de spel te stoppen. Of, uh, ja, ja, <laughs> daar, ik, op, uh, via de social media sites en streamen en noem maar op. Dus ja. het wordt allemaal veel makkelijker. Ik dan. denk dat de generatiekloof is, uh, Frank. Sowieso. sowieso. <laughs> <laughs> <laughs> hey, ik denk uh, dat we maar eventjes moeten gaan draaien. Nou, leuk, top. Ja, de, dus de laatste single uh, uh, ja. van, van jou. Laten we één zijn. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor de tijd. Nou, jullie ook. Graag gedaan. Ja, uh, oh, ja vanaf, uh, vanaf deze kant ook. Graag gedaan natuurlijk. En uh, ja, graag spreek ik uh, de volgende keer weer. En uh, misschien uh, ja, een keertje hier in de studio. Ja, misschien inderdaad wel een keer leuk, inderdaad. Want ja, toch? Ik kom er de laatste tijd niet heel veel van, want ik zit ook met mijn werk gewoon. Ik heb een ja. baas over dag, 40 uur werken. Dus om moet ik jullie tijd zien te vinden om allemaal uh, te rijden. En dat geeft niks. Dan, nee, maar als, dan, als, als je een tour... Het is het een beetje moeilijker allemaal, maar... Als je een radio houdt? We gaan ons best doen, sowieso. Ja? Oh, ja, top. Ah, Oké. Okay. Ja, dan gaan we hem draaien, Frank. Dank je wel. Hey, bedankt en een fijn weekend doei. nog. Hoi, hoi, hey, groetjes. Doei, doei, doei. Hoi, hoi. Uh, ja. Laten wij je zijn, Frank uh, Smekens. Als ik alles zomaar veranderend kon, als geen elke dag de zon. Nooit meer geld, problemen, iedereen tevreden. Ik wou dat ik dat wensen kon. Nooit meer verdriet, maar lachen voor het leven. Alles zou ik geven aan iedereen. Kijk wie er bij je staat. Zingen we spontaan, laten we één zijn. Met z'n allen, op deze mooie wereld. Er is komt nu meteen. Kom op, mensen en geef elkaar de hand. En alle kreunen ieder land, laat ons één zijn. Echt iedereen. Kon ik het maar eens zeggen, met iemand overleggend? Ik wist het wel, ik heb nog plannen zag. Niemand op zijn moeder en zwerven ze niet meer in de stad. Nooit meer een discussie of een felle ruzie. Leef dit leven samen, ga maar samen voor glorie. Het scheelt iedereen een traan, Als u er samen voor wilt staan, laten we één zijn. de laatste nieuwe van Frans Mekens en laat ons één zijn en uh, ja, we gaan uh, een lekker plaatje draaien van Ramon Zandbergen en uh, ja, ik geef wat ik kan geven Jij bent het waar ik altijd al naar zocht. Als jij op straat voorbij loopt, verschijnt opeens de zon. En elke man die draait zich even om. Ik durf haast niet te dromen wanneer jij hier bij me bent. Jij bent zo mooi, maar zie je mij wel staan. Toch zal er terug van komen. Geld. Ik moet hard werken elke dag De loterij die brengt mij nooit geluk Maar alles is veranderd toen ik in jouw ogen zag Ik voel me rijk als dag. Blijft toch een heerlijk nummer. Ramon hè? Ik geef wat ik je kan, ik ik je kan geven hier op die 106.9. En natuurlijk 104.5 op de kabel. Want ik heb zoveel liefde. En natuurlijk 24 uur per dag op tv-tekst hier in Zandvoort. En zoals, wel, ja, zoals beloofd... Ik ik natuurlijk uh, iemand in de uitzending halen. En dat is uh, ja, Wendy. Ik zou zeggen, Wendy, een hele goede ja, avond. Goeie avond. Dag Wendy. Hoe is het? Ja, goed. Het is een gangetje, lekker bezig. Dus uh, druk uh, met interviewtjes, druk met optredens. Ja, het gaat wel lekker. Mooi. En ook uh, ja. jouw laatste single, wat ik, uh, wat ik wil zeggen... Ja, zeker. Ja. Uh, ja, het is een, uh, een, een lekkere meedeiner, een uh, vrolijke single, maar andere twee singles waren echt van die singles van, uh, uh, ja, waar ik alleen maar uh, mannen naar buiten werkte en buiten gooide. Ja, dat kun je dan zien in de videoclips. Dus ik had nu zoiets van, uh, ja, er kwamen op een gegeven moment mensen naar me toe die zeiden van, uh, uh, Wendy, is dat jouw leven? En toen had ik echt zoiets van, nee, dat is niet mijn leven, maar ik had wel zoiets van, nou... Nou, die hadden ja, waarschijnlijk Frank, zei... Frank, Frank verkooien nou laten te maken, maar ik zeg Frank, het kan gebeuren, wat er gebeurt, wil ik een positieve tekst. Dus zo toen er kwam nu wat ik wil zeggen. Ja. Nou ja, in ieder geval ja, uh, het hoort ook, uh, het is een stukje leven, uh, levens, uh, ja. Zeker wel. Toch, uh, ja, oh, ik weet niet hoe ik het precies eventjes uh, moet zeggen, maar hey, het hoort erbij, laat ik het zo zeggen. Ja, huh? ja, ja bij uh, heel veel mensen. Ja, ja, ja. iedereen ja. bekend, dat, uh, ja. dat zouden we zo. Hey, hoe is die single ontstaan, uh, wat ik wil zeggen? Hoe je ontstaan is? Ja. Uh, nou ja, bij deze dan, uh, ik had uh, mijn vorige single was een foxtrotje. De single daarvoor, dat was een uh, polonaise nummer. Ik heb uh, gewoon een, uh, een, uh, een, een bellet ook gehad, zeg maar. En ik had nu zoiets, ja, nu hadden we zoiets van, ja, we willen nu gewoon een soort walsachtig iets, zeg maar zo. Ja, want die vorige dus, uh, was, uh, vergeet mijn naam. Wat zeg je? Ik zeg, de vorige was vergeet mijn naam. Ja, dat, nou, ja, ja. dat, was, uh, dat was een fox Dus. Uh, nou, wij zijn zo... in ieder geval jouw naam niet vergeten. Dus... <lacht> nee, dat is, uh, hoop ik ook, uh, dat is ook echt niet de bedoeling, zeg maar. Nee, nee, nee. Nee, <lacht> ja, nee de titel vraagt er wel een <lacht> beetje om, hè, dus, maar dat is niet de bedoeling. <lacht> nee, nee. Hey, um, ja, ben je ben aan het werken naar een album toe? Uh, nou, we gaan voorlopig gewoon eerst nog gewoon singeltjes maken. En uh, wie weet wat ooit de toekomst brengt. Nou, okay. Dat weet ik niet. Dat is nog, uh, ik ben al blij. Ik heb een sponsor uh, uh, gevonden, zeg maar, die gewoon heel erg in me gelooft. En die heeft gewoon gezegd van nou, ik ben bereid uh, om met jou uh, gewoon twee à drie singles uh, per jaar te maken. Ja. En daar ben ik gewoon ontzettend blij mee. Want dat betekent gewoon dat ik mijn passie lekker kan uh, blijven doen en blijven volgen. Ja. En uh, nou ja, dat. Dat doen we gewoon eerst en dan uh, verder dan uh, wie weet wat de toekomst brengt. Zo is het. Hé hey Wendy, waar kunnen ze jou vinden voor de eventuele optredens uh, aanvraag en om uh, uh, ja, uh, um te volgen? Nou, ik heb een uh, website, zeg maar www.wendydelaat.nl. Daar kunnen ze ook uh, heen uh, voor boekingen en zo. Ik ben heel erg actief op Facebook. Daar heb ik en een uh, gewone pagina en een likepagina. Dus kunnen ze me alle twee opvolgen. Ja, Instagram ook. en uh, ja, daar, daar, daar, ja, dan weten precies de, de mensen waar mijn optredens zijn. En sowieso op mijn uh, website ook. Daar zet ik ook alles altijd netjes op. Ja, en dat is gewoon Wendy met een uh, Y. -klikken. Ja. Ja, niet dat mensen dadelijk gaan zoeken met IE. Want dat klopt niet. Nee, nee, nee, nee. Ik neem aan dat het niet zo vaak gebeurt, toch? Nou ja, je weet het niet, hè? Ja, nee, nee, je, je, je kan het op verschillende manieren schrijven natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Hey, uh, ja. We zitten heel krap bij tijd, hè, Wendy. Dus ik denk ja. dat we hem eventjes tegen horen moeten gaan brengen. Want... ja. En dan uh, ja, zou ik zeggen, alvast uh, bedankt voor je tijd. En uh, bij deze, uh, ja, een goed weekend natuurlijk. Ja, voor je voor en, jou hetzelfde. Bedankt ja. uh, voor de aandacht. En uh, ook een heel fijn weekend toegewenst. En ik hoop niet meer zoveel pech. Nee. Uh. <laughs> nee, gelukkig. Dat, uh, nee, laten we dat niet hopen. Uh, yeah. uh, okay. hey, ja. Oké. Misschien de volgende keer in de studio. En uh, anders uh, het, ja, dan bellen we weer uh, bij de volgende single. Het komt allemaal goed, we houden elkaar op de hoogte. Is goed, Wendy. Oké. Okay. Hey, goed weekend. Groetjes. Doei, doeg. doei, doei, doei, doei. Doeg, doeg. Wendy de Laat en wat ik uh, wil zeggen. Zomaar een morgen, ik zie hoe je slaapt. Ik zoek naar woorden voor wat ik wil zeggen. De zon is gaan schijnen sinds jij bij me bent. Warmte. Voel in mijn zoeknoop. De... Op je schouder, je hand om mijn haar. Op jou kan ik bouwen, we steunen elkaar. Soms moet je even stil. Laatste single. Wat ik wil zeggen, ben niet de laat. Bij deze neem ik gelijk afscheid van u en graag hoor ik u natuurlijk volgende week weer. Dit was entertainment voor u, mijn naam Kraatij. En uh, ja, ik zou zeggen, you zeggen, doe de mazo. Fijn weekend, bye bye. Tot zover het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5.